5 uur Renate Kok met het NOS-journaal. Jongeren die in de horeca werken... worden lang niet altijd volgens de regels behandeld. Dat komt naar voren uit een enquête van NOS-stories. Van de ongeveer 5000 jongeren die een vragenlijst invulden... zeggen ruim 1200 dat er wel eens wat misgaat. Ze mogen bijvoorbeeld geen pauze nemen als het druk is... of ze krijgen niet hun deel van de fooien. Vorige week nam de Eerste Kamer een wet aan... die flexwerkers en mensen met een contract meer rechten moet geven. Die wet gaat ook veel gevolgen hebben voor medewerkers in de horeca. Het noodweer van de afgelopen twee dagen heeft voor tientallen miljoenen euro's aan schade veroorzaakt, denken de verzekeraars. Er zijn meldingen van schade uit het hele land, onder meer door omgevallen bomen en grote hagelstenen. Volgens de verzekeraars is het uitzonderlijk dat er twee avonden achter elkaar noodweer is. De schade is daardoor extra groot. Dakpannen en bomen die al beschadigd waren geraakt in de eerste avond en nacht, diepen afgelopen nacht nog meer schade op. Op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught zijn elf boeken taboe verklaard... omdat ze kunnen aanzetten tot radicalisering. Daaronder vallen ook de werken van een 14e-eeuwse Koran-geleerde. Volgens minister Dekker heeft een commissie de boeken bekeken en daarna afgekeurd. Dat gebeurde nadat de Telegraaf schreef over een gedetineerde... die begin dit jaar had geklaagd over boeken die de gewapende jihad zouden verkondigen. Dekker zegt dat ook het boekenbeleid voor reguliere gevangenissen onder de loep wordt genomen. In het gooien in Utrecht heeft vanmiddag een uitslaande brand gewoed bij een fruitopslagbedrijf. Het gaat om een pand van een boer uit Werkhoven die eind vorig jaar ook al vijf keer te maken kreeg met branden in zijn schuren en woning. Bij de brand van vanmiddag raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onduidelijk. De boer zegt dat hij wordt bedreigd. De politie gaat uit van brandstichting en beschouwt de boer zelf als verdachte. Die ontkent alles. Het weer het is zonnige en vrijwel overal droog, maximaal 20 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Dit was het NOA Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat zo'n 70 kilometer file in de regio. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Behalve dan op de N305 van Almere naar Dronten. Vanaf de aansluiting met de A17 tot de afrit Nijkerk... heb je drie kwartier verdraging door een ongeluk. Dan de A9, Amstelveen den Helder. Tussen Akersloot en heilo 10 minuten verdraging. En 10 minuten verdraging ook op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen. De rest van de files levert allemaal minder dan 10 minuten verdraging op.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 Zie je informatie weet, wat hier leeft. Dit is ZFM. Bijna altijd ruzie met elkaar.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 They're still here alone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 Is alles in het huis veel killer? But I can't seem to find my way over Wandering I'm lost as I travel alone. For years And I merely survive Because of my pride And this loneliness only be me alone It's such a drag To be on your own She wouldn't see why Guess I'll just Break right down and cry the Rivers to cross But just Where to begin I'm playing for time Seven times I've found myself Taking on yet some terrible crime. Sure, that loneliness was heavy, but you're such a drag to be on your own. I've got left. But she wouldn't say why Guess I'll break right down and cry Many rivers to crawl But I can't seem to fall was Deel Kokker, Many Rivers to Cross. Ik heb een hele mooie uitgezocht en speciaal voor mijn vriendin Marijke van Wonderen. Dan ga jezelf bevrijden.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 Ik heb het ruimte uitgezocht uit 1995. En we weten het allemaal nog wel, want het is de Keller Family. En het is een Ierse Amerikaanse Europese muziekgroep... bestaande uit een gezin van meerdere generaties. Meestal bestaande uit negen broers en zussen... die af en toe op toneel zijn gekomen in hun vroegere jaren... door hun vader en moeder. Ze speelden een repertoire van rock, pop en volksmuziek. Ze hebben wereldwijd vreselijk veel succes... Concertsuccessen gekend, met name in Duitsland, de Benelux, Scandinavië, Polen, Spanje en Portugal. Ze hebben officieel meer dan 20 miljoen albums verkocht. Goedemorgen. Hoewel ze hun albums verkochten op concerten van Tour Europe over de, over de hump. De Kelly family werd eh, gerangschikt onder de zes meest populaire muziekacts in Duitsland in de jaren 90. Ik heb uitgezocht I can help myself. De Kelly family.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 overnight Van 4 tot 12 uur. Visualiseer. Zand tussen je tenen, een heerlijk versgemaakte mojo. In je linkerhand de vuist en je rechterhand in de lucht bewegend... op de beat en de blije gezichten van je vrienden om je heen. Dat kan alleen naar Zandvoort Alive zijn. Toegang tot dit zomerse festival op het strand van Zandvoort... is compleet gratis. Tot ziens zou ik zeggen bij Zandvoort Alive. En het is locatie, strandpaviljoen, Mango's Beach Bar... N-B-A-Z. En ik heb een hele mooie voor u. De Songfestivalwinnaar. Ja, daar komt hij. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.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 Zaterdag 8 en zondag 9 juni heeft het finale weekend van de hoogste nationale tenniscompetitie voor gemengde te te clubteams plaats in Zandvoort. Op de zaterdag strijden de vier beste teams uit deze hoogste Nederlandse competitie om een plaats in de finale. Die kan op zondag wel al plaatsvinden. Aangezien TC Zandvoort in 2018 Nederlands kampioen is geworden... mogen wij de playoffs in 2019 organiseren op onze mooie sportpark... de Glee aan de Kennemerweg in Zandvoort. Spelers die deelnemen aan deze competitie zijn nationale en internationale professionals... die zich kunnen meten met de wereldtop. De eerste gemengde team, KNLTB landelijk, van tennisclub Zandvoort... speelt al vele jaren op het hoogste niveau competitie... In 2015 en 2018 is Tennis Club Zandvoort landskampioen geworden. In 2016 en 2014 werd TC Zandvoort de tweede. Het is ontzettend leuk om een keer te komen kijken. Het is een kans om van dichtbij tennis op topniveau te kunnen zien. Bovendien is de toegang geheel gratis. Ja, en dat, dat we toch uh, met het zonkwestinval bezig zijn. Hier komt die van vorig jaar. Ja, de tijd gaat zo snel. Het is natuurlijk niet het verleden jaar, maar het jaar daarvoor... Was het wisselend bewolkt en kans op een bui vrijdag onweersbuien. Het bewolkt en plaatselijk valt er nog wat licht regen of motregen. En in de loop van de ochtend klaarde het wat op. En vanmiddag hadden we een afwisseling van zon en stapelwolken. En nu als ik naar buiten kijk, heerlijk zonnetje. Plaatselijk kon er een lichte bui tot ontwikkeling komen. De maxima liggen rond de 18 graden. De westelijke wind is matig langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. In de loop van de dag zwakte de wind af en werd de langs de kust eh, zuid, zuidwest. In de nacht naar vrijdag is het helder... en de minima liggen rond de 10 graden. De wind draait naar zuidoost tot oost... en is zwak tot matig aan de zuidkust, later vrij krachtig. Vrijdag overdag is het eerst zonnig... en de maximum liggen tussen de 22 en in het Waddengebied 26 graden... en plaatselijk in het zuidoosten en het oosten. In de middag bereikt een gebied van onweersbuien het zuidwesten... Dit trekt in de middag en avond noordoostwaarts. Bij de buien kunnen zware windstoten voorkomen van 75 tot 100 km per uur. De wind is zuidoost en matig tot vrij krachtig. En aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Ja, het is net als gisteravond. Gisteravond was het ook weer, hè? Juist. Laten we het maar gauw vergeten en we gaan lekker naar het zonnetje. And Freedom are killed in the flesh The one of your distant calls I'll Let your mind games in Let your mind Dat was Mind Games van Heaven. Ja, een heel mooi plaatje. En van dit plaatje word ik altijd zo vrolijk. En word ik ook echt happy van. There is no question. CFM. Ja, inderdaad. Expositie Ada Breveld van 29 maart dus, uh, tot 23 juni. Dus u hebt nog een maandje de tijd. Ada experimenteert met kleuren, materialen en verschillende thema's. Een tijdschrift waarin de, bekende, de betekenis van het woord surrealisme wordt uitgelegd, geeft haar werk een richting tot de zogenaamde vrije wereld. Het plaats. Van het soms krampachtige realistische, kon worden ingenomen door fantasierijke, kleurrijke en vooral vrolijke combinaties. Samen met beeldende kunstenares Lisbeth Milord richt zij de ruimtes in van het Zandvoort Museum in het thema Frisse Wind. De kosten zijn 4 euro en de locatie is Zandvoort Museum nummer 1. En de eventuele telefoonnummer is 023 574. 0280. Now all I ever do is bring you down en En die zoekt een club... of the end of the street. We gaan naar het programma. Voor Zandvoort en de regio. En het is een bioscoopprogramma van Circus Zandvoort... van 6 juni tot 12 juni. Dus het zijn huisdierengeheimen... en het is huisdierengedijmen 2... 3D in het Nederlands... voor 6 jaar. Zaterdag, zondag, maandag en woensdag... om half 2. Pokémon Detective... Pikachu. Touch... Pikachu. Pikachu wordt de naam. 3D. En dat is zaterdag, zondag, maandag, woensdag... om half vier. Dat is ook zes jaar. Dumbo. Dat is ook in 3D. Donderdag tot en met zaterdag om acht uur. Dat is twaalf jaar. En dan hebben we Single 39. En dat is zondag tot en met dinsdag om acht uur. Dat is twaalf jaar. En dan hebben we ook nog Filmclub Simon van Kolm. Red Joan. Dat is ook twaalf jaar. Judy Dench als Russische spionnen en dat is woensdag om half acht en verwacht wordt Rocketman en dat is vanaf 4 juli. Voor de kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl Why? Please tell us why FM Race Radio, Pit Report. 7 juni tot 9 juni, de Pinkse Racers beloven een rijkelijk autosportweekend. met een grote diversiteit aan deelnemende series. Tijdens de 2019 editie vormt de bijzondere Marcel Alberts Memorial Trophy. weer een van de hoogtepunten met volop close racing. De gratis toegang tot de duinterrein tijdens de Pringsterrezen is het, het duingebied aan de buitenzijde van het circuit gratis toegankelijk voor alle bezoekers. Er is geen toegangsbewijs nodig. En een toegangskaart voor alle overige toegangsbewijzen zijn in de voorverkoop aan te schaffen via de website van Circuit Zandvoort of bij een ruim 450 Primera winkels. Zo zijn er per dagkaarten verkrijgbaar vanaf 15 euro. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van een volwassene... hebben een gehele weekend gratis entree, Inclusief paddocks en tribune. Ook is er een weekend paddockkaart verkrijgbaar... net op beide dagen toegang tot het rennerskwartier. Deze bedraagt in de voorverkoop 25 euro. Daarnaast zijn er parkeerkaarten in de voorverkoop verkrijgbaar... van 10 euro per dagkaart. Met deze dagparking is men verzekerd van een plaats... op de parking C van het evenemententerrein van circuit Zandvoort. Surf voor een toegang over een prijzenoverzicht en details naar www.circuitzandvoort.nl. En de locatie? Altijd natuurlijk Circus Circuit Zandvoort, Burgemeester van Alphen staat 108. Nou, dat wordt weer een prachtig weekend en ik hoop dat het heel mooi weer wordt. Heated like a sauna, penetrating through your body ma um, uh. Rhythmically we massage ya. with hip hop mixed up with samba. What's up, uh? So yes, yes, yo You know we never stop, we never rest, yo The black music keep the funky, fresh, yo And we won't stop until we get y'all till we get y'all ya. Say it. 2, 3, 4, 7 rotation, play by every kind. Radio station, blessing every mind. We cross the boundaries like every day. Do not be bothered by me being the one of me. Ja, het zit er voor vandaag op. Ik hoop je volgende week weer terug te zien. Of in ieder geval aan de, tele, aan de, aan de radio. En ik wens je een heel prettig weekend. Een heel mooi zonnig weekend. En heel veel plezier bij de Paasreizers En alle activiteiten in Zandvoort. En gezond weer op morgen. Een heel goed weekend. Tot volgende week. Doei.